Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. In een massagraf in Gaza zijn de lichamen gevonden van hulpverleners die al een week vermist waren. Het gaat om 14 mensen van de Palestijnse tak van het Rode Kruis, de VN en een burgerbeschermingsorganisatie. Ze waren met hun ambulance opgeroepen om hulp te verlenen toen ze werden beschoten door het Israëlische leger. Deze VN-medewerker staat op de plek waar hun lichamen zijn gevonden. One by one. There were hits, there were Their bodies were gathered and buried in this mass grave. We're digging uniformen uniforms. They got gloves on. They were here to save lives. Instead in totaal zijn 14 lichamen teruggevonden. Eén hulpverlener wordt nog vermist. Israël heeft nog niet gereageerd. Scholen en crashes zijn dicht, treinen rijden niet... en op vliegvelden is het vandaag in België ook een zooitje. In het hele land wordt 24 uur lang gestaakt... omdat veel Belgen het niet eens zijn met de pensioenplannen van de nieuwe regering. Ze zijn bang dat ze harder en langer moeten werken. Deze verslaggever van de VRT staat in de haven en ook daar ligt de boel plat. Ja, hier staat een grote stakerspost en de sfeer is zeer goed. Er is zelfs een groepje aan het optreden met stevige gitaarmuziek. De vakbonden willen hiermee een signaal geven aan de regering... want ze maken zich zorgen over hun loopbaan en hun pensioen. Tientallen studenten in Leuven brengen met de fietskaravaan koekjes langs de stakers. Op de fietsen hebben ze borden met onder meer de tekst Teringregering. En Amerikaanse honkbalfans zijn in rep en roer. Sinds de New York Yankees nieuwe knuppels gebruiken... slaan ze de ene na de andere home run. Zaterdagavond waren het er maar liefst negen. Het lijkt te komen door de nieuwe torpedoknuppel waar ze mee slaan. Die is ontworpen door een natuurkundige. Het gedeelte waar de bal tegenaan komt is breder en zwaarder gemaakt... Tegenstanders twijfelen of dat wel eerlijk is, zegt honkbalcommentator Anne de Jong. Eigenlijk is het zo simpel dat ook wel mensen zeggen: waarom heeft nog niet eerder een team dit bedacht? Want als je het regelboek openslaat, regel 302, een knuppel moet uit één stuk bestaan: 42 inches lang maximaal en 2,61 inches dik. Dat, daar valt hij precies tussen. En dus mogen de Yankees voorlopig doorslaan met de knuppels? Inmiddels duiken ze ook op bij andere honkbalteams. En het weer nog. De dag begint op veel plekken nog een beetje grijs. Maar daarna breekt het overal open en is het flink zonnig. Het wordt vandaag max 12 tot 16 graden. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate.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 Oké, okay, ja, ja. En uh, ja, ja, ja. In, uh, in het laatste uur gaan we erover praten met uh, Marcel van Reet. Ja. Die dat uh, elk jaar organiseert. Ja, morgen. Bij, er liggen uh, weer honderden uh, lopers door het dorp heen. Met, uh, ja, en dan, en staan, en dan, dan, dan staan er, uh, ik denk, uh, een stuk of dertig uh, spinfietsen. Ja, ja. Voor Nuff. En uh, die moedigen dan. Ja, Zo, dat weet ik. Ja, de ja, lopers ja. Ja, dat aan, lopers is leuk. de lopers, moedige Maar je had ook mee gaan. kunnen fietsen, hè? 120 of 180 of 40 kilometer. Dat had ik kunnen dus ook, doen, is ook maar is morgen. Ik heb het niet gedaan. Nou, dat is jammer. Ja, er, gebeurt <laughs> zonkoord, er gebeurt een hoop in voor hè? Er gebeurt een hele hoop in Zandvoort. Ja, zeker. Ja. Zeker dit weekend. En lekker dat die treinen niet rijden. Het is ook wel lekker.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 Maar wel uh, interessant. Ja, ik heb meegemaakt mee dat het echt donker werd. Dat, was, dat vond ik wel mooi. Ja, dat heb ik in Frankrijk een keer meegemaakt. Ik kan het aan het golf ergens in, bij Nunspeet. Uh, ja, het werd gewoon donker in die bossen. Ja, bijzonder hè? He? Ja, is heel bijzonder. Ja, ja. Ja, dat was wel mooi. Kook, nou, nou wat, eerste, dat, dat, wat gaan we al doen, Ger? Nou, dat zal ik je vertellen, Hans. Vertel. Ik uh, heb een uh, fijn, fijn programma in elkaar geschroefd. Uh, doe jij het samen eerst weer. met jou, hè? Ja. Ja, en we hebben zometeen uh, de uh, activiteiten van de IVN zuid kennemerland Dat is een, uh, een organisatie. Natuurorganisatie, die je... ja. Ja, heel veel voor de natuur doet. Daar gaan we over praten met Henny Terpstra over de telefoon. Daarna heeft Karina een gesprek gehad met Menno Weda. Zeg je dat wat?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 Nieuw nieuwe stuk, gaan ze stukken doen, de meeting. Ja, leuk, ja leuk. We over praten. Oké, okay, en dan in de tweede uur hebben we nog Hans Rijmers van uh, Jazz in Zandvoort. Uh, hij is onder andere van de week in de krocht geweest. Uh, de verbouwing en de, de, de, de, de nieuwe uh, gebruikers hebben, hebben, uh, ze hebben gekeken even van de week. Uh, op, ja? nou, dat horen we dan van Hans hoe dat gegaan is. Ja, um, hoe, het, hoe het er nu voor staat. Hoe het er nu voor staat, ja. want we ruimte krijgen en dat soort dingen. Ja. Um, Carina, die, heeft nog, uh, die gaat ook over die. Kippentrap praten met de, de oh. mensen die er een beetje omheen zitten. Mels, de Mels, uh, Mels, Mels. Mels die was positief. ja en, en, Marco de Mes uh, niet. Die nee, is, was, uh, zeggen dicht te gaan waarschijnlijk weg. Ja, zeggen dicht te gaan dan weg. Ja. Ja, en dan, dan gaan we uh, uiteindelijk nog aan het einde praten met Marcel van Ray ja. over het spinnen bij de circuitrun. Uh, nou, ze staan altijd in de Altenstraat bij uh, Nuf. Ja, en dan hebben we weer een bijzonder fijn programma. Ja, hartstikke goed. Nou, dat is en we hebben zo... de eitjes hè we hebben eitjes, ja, dat is levensgevaarlijk. Ik zal ze nou. iets dichterbij zetten, dan kan ik er <given> makkelijker bij. <given> we gaan eerst even muziek draaien. Nee, maar... uh, en Maya Marja Kop. He? we hebben Marja Kopp nog helemaal niet geïntroduceerd. Marja doet de muziek, ja, en, en, en, en, en, muziek en en muziek. We hebben iemand aan de telefoon. Oké, heel Knerpstra. Gaan we meteen meteen niet praten? Laten we dat doen. Nou, dat kunnen we doen natuurlijk, ja. IVN, zuid kennemerland Goedemorgen.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 Doordat de adel in Friesland stenen huizen ging bouwen... nadat iedereen een, dat iedereen een houten huis had...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 In Bloemendaal, een prachtige plek daar. Dus Tussen de ja, 11 lekker. en 4, hè? Zag ik? Ja, tussen... tussen de 11 en 4. En uh, je kunt deelnemen aan uh, leuke activiteiten, ja, onder andere. Excursies, speurtocht voor de kinderen, Ja, leuk, uh, leuk. Gratis koffie en thee. Ja, goed hoor. Maar het is niet het enige wat jullie doen. Nee, ik zag op uh, dezelfde dag eigenlijk: is er ook iets met uh, de, de Vogelweggroep die wat doet? Ja.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 Uh, dan, ja, op de, op de, dat is een, een ontwerp ook van Springer, volgens mij de begraafplaats in, aan de Kleverlaan. En daar er zijn allerlei speciale bomen zijn daar geplant. En ook, want de begraafplaats is niet een vierkant stuk. stuk mm -hmm. zijn slingerende paden, Dat is, met allerlei dat is een mooie soorten. begraafplaats, ja. ja. Ja, zeker. Dus ja. dat is mooi. Uh, ik zag ook dat er op 11 april een, een strandexcursie is... Ja. Op het strand van IJmuiden, Zandvoort, dat kon niet, of uh, waarom is Zandvoort nou, overgeslagen? Ik, ik, ik moet eerlijk nee. niet precies <laughs> weten, maar in ieder geval, ze zoeken daar natuurlijk naar uh, nou ja, waar je het meeste dingen kunt vinden. Kunt ja, zien. Ja. In IJmuiden is het lekker breed. Ja, het is behoorlijk breed, nou, in Zandvoort ja. ook hoor, als het is, dan valt het ook allemaal wel mee. Maar, maar goed, dan dat kun je kijken hoe het gaat met de duinen.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 wat er allemaal aan de hand is. En dan zie ja? ik op 13 april uh, is er nog iets in het Heimanshof in hoofddorp. Hoofddorp, ja. Ja en dan, maar dan gaat het over naar 20 september. Gebe gebeurt er dan tussen 13 april en 20 september? Oh nou, nee, eind nee, er is eindeloos veel. Maar ja. Ik... Ja, je kan niet alles opschrijven. Nee, natuurlijk, Neen, precies. Hè? Op de website als je het dan doorskrolt, dan al ja. je wel wat andere dingen. Nou ja, het is in ieder geval allemaal na te lezen op uh, www.ivn.nl. IVNZK. Uh... IVN IVNZK, oh. Ik... zuid kermerland ja, ja, ja, zuid kennemerland Want de IVN ja. is best groot, hè? Ja. Is landelijk. Ja, zeker. Zeker, zeker. En hoeveel mensen zijn er uh, zeg maar, bij, bij zuid kermerland dan aangesloten, ongeveer? Vrijwilligers, uh, is... et cetera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 Oh geen, ja, eigenlijk de eik. Nou ja, dat is toch een uh, prachtige... Dat is een flinke boom. Een robuuste, ja. robuuste boom, <laughs> zullen we zeggen. Zeker, ja. zeker. En die uh, heeft het voor de biodiversiteit heeft uh -huh. heel veel uh, ja, mogelijkheden. Ja. En, zeg maar, een, een plataan, ook een prachtige boom. Ja, ook mooi. Populier vind ik ook wel mooi. Ja. Nou ja, en heel, was... veel, heel veel bomen staan op dit moment in bloei, hè? Van die van die bloesemen. Ja.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 Nou kijk, als het s'nachts als het, uh, koud is, maar ja, ik denk overdag is het toch in verhouding behoorlijk warm, dus ik denk niet dat het, uh, dat het waar is, dat die bloes om langer blijft zitten. Oké, okay. het zou wel leuk zijn, ja. prachtig gezicht. prachtig ja, gezicht. Ik, ik werd er al helemaal blij van. Ja, eigenlijk wel, ja. ja. Nou ja, goed. Uh, uh, waar gaat u zelf heen? Aan die uh, welk evenement? Nou ja, ik, ik ben nog de coördinator van de kinderafdeling van die extensie. Uh, oh ja, ja, ja. Dus ja, ja, daar ja. ga ik mij ernstig mee ja. bemoeien. Ja, ernstig mee bemoeien. Ja, heel goed, heel dat, goed. Dat klinkt dreigend, maar dat valt wel mee, denk ik. Nee, uh, nou, Blijf, hart, hartelijk bedankt ja, voor uw uh, bijdrage. Ik vond het uh, ja, interessant. Het is fijn dat, we, dat het eventjes uh, aan de orde kon komen. Ja, nou, zeker. Ik denk toch een hoop standvoerders ook wel uh, zeer geïnteresseerd zijn. Precies, de, de prachtige natuur om ons heen. En het is zeker de ja. moeite waard wat de IVN doet, ik Kennen al. Ja, nou ja, het insteek van de IVN is te, ten, uh, uh, in tegenstelling tot of nou ja, niet helemaal, maar het KNV, dat zijn meer de specialisten, mensen enthousiast maken voor de natuur. Ja, ja dat, dat, is dat is belangrijk. He? Ja. Ja. Ja. Nou, mevrouw Terpste, hartelijk nee. bedankt voor uw bijdrage en uh, geniet, geniet van het mooie weer. Gaan we doen. En dan uh, spreken we u misschien later nog. Dank u wel. En een mooi weekend. Ja, bedankt. Oké, okay, ja. bye bye. Dank u wel. Dag. Dag.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 ja, het, is het zou maar zeker... gebeuren dat je zo weer gedropt wordt in, ja, niet normaal, uh, in de wildernis. Maar ik vind het heel knap dat je vanuit... Lijkt me zeg... wat voor jou ook, hè, of niet? Of... Dank je. Ja. <laughs> Lekker koud. Ja, is dus zeker het is zeker kan ik goed tegen. Maar het was een, was een leuk stuk van uh, Carina. Ja, absoluut. Goed, we gaan uh, verder met ons programma. Maar uh, voor we met Gert-Jan Bluis gaan praten over de toegankelijkheid... Uh, en alles wat ermee te maken heeft... gaan we eerst even wat muziek draaien. En dat is uitgezocht door uh, Maya. Het is club. Uh, culture club. Wa wa wa wa wa.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 Ja, prima. Ja, mooi ja. Je geniet <lacht> van het lekkere weer natuurlijk. Uh, ja, nou ja in Nieuw-Noord, dus dat is een hele bijeenkomst in Nieuw-Noord. Dus oh, oké. Okay. Met de bewoners. Dus, uh, oh, wat leuk. Wat, inwonen, wat leuk. Met wat schilder. Oh. Voor de samenhorigheid hey. in de wijk te versterken. Heel goed. Dan, maar, uh, heel goed, nou dan moet ik straks ja, ook nog, nog, nog, dus... nog even langskomen. Ik ben een idee om even te gaan kijken. Ja, want ik ben ook uh, inwoner van Zonvoort Noord, dus uh, ik moet uh, zeker even komen kijken straks. Maar we gaan het nu heel even hebben over de toegankelijkheid in Zandvoort. En het plan is gerezen om een roltrap te maken bij de kippetrap. Daar heb je van gehoord waarschijnlijk? Ja, tuurlijk. Er zijn initiatieven voor En ja. Die komen begrijpelijk inspreken bij de, bij de commissie voor de ja. voorzitter.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 Al lopende dat gelicht leest, nou, dat is toch ideaal? Ja, dat ja, klinkt ja, goed. En weer een mooi kunstobject erbij. Ja. En, en toegankelijkheid eh, Ja, zeker. Er, maar denk je dat het eh, qua onderhoud eh, te doen is? Ja, alles is te doen in zo'n. Wij kunnen alles aan in zo'n voor, toch? Dat is ook waar, ja. Ja, we ja want ik krijg een wel heel veel. We licht gaan maken dus de, de, bij het bij strand. Dus dat, dat, dat moet toch. Ja, hoe staat het daarmee, uh, Gert-Jan? Nou, dat Met die lift de, bij het strand? Ja, nou, daar, daar gaan we een onderzoek nu gaan we starten. Het oh. gaat inderdaad in de raadsinformatie bieden naar de raad. Oké. Okay. Dat, dat we gaan kijken of het toch bij de rotonde gaat. Ja, dat zou wel ja, uit zijn, natuurlijk. We he? wel een soort van bunker door hoor. Daar dat ja, we niet ja. in geweest. Ja. Maar. Wat bedoel je? Maar eerst, maar deze, eerst maar even dan, we dan toch eerst de, de, kippen, de, de kippentrap? Ja, eerst die roltrap, dat vind ik ook. Ja, maar er moeten nog even daar ook een paar dingetjes nog gedaan worden. Want je hebt natuurlijk de ingang van de Mels Place, hè, daar, dat restaurant. Ja, ja, ja. Maar goed, dat, dat is ook mogelijk, hè? Dat je hem even stopzet. Ja, ja, ja, je je? ja, ja, Jeroen nee, van Mels. Nee. is snap je? Jeroen van Mels was heel positief. Ja, ja. Die vond dus het een heel goed idee. In. Ja.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 Ja. En dat gaat dus over uh, bereikbaarheid, maar ook over veiligheid en toegankelijkheid. Dit staat er ook allemaal gaat in. Dus ja. Over zowel auto's, fietsen, maar vooral ook uh, de voetgangers. Ja, dat is ook en belangrijk. Bereikbaarheid dorp, de bereikbaarheid van het dorp, bereikbaarheid van het strand. Ja. Bereikbaarheid van openbare voorzieningen. Dus uh, ja. dat was deze roltrap perfect in. Ja, dat lijkt mij ook. Nou, maar maar hier... dus, het is niet dat je denkt: van er, er, er verdwijnt dan ook een stukje uh, historie uit Nog ja, maar dan maken we er toch de, de, de kippenrol trap van. Ja, inderdaad. De, de, de, de, de, de, we moeten wel de naam de, de kippentrap erbij houden. Ja, ja. ja dat vind ik wel, ja, dat vind ik ook. En nou, ik ga je over dat GVVP, dat gemeentelijk gemeente goede verkeers ga ik je volgende week waarschijnlijk wel spreken. Oh. Ja. Over, voor, nee, van, voor, voor, voor de krant. Nee, dat, dat klinkt niet dreigend, dat is gewoon... Uh... <laughs> klinkt niet <laughs> dreigend. Ik denk dat jullie dreigend zijn. Nee, ben je gek, man, dat doen we ja. toch nooit, ben je gek. Nee, nee, maar... Ja, nee, maar dit soort initiatieven vanuit de bevolking is altijd wel, wel, wel, wel ja, ja. mooi. Hè? Ik bedoel, ja. niet alles hoeft door de BRW verzonnen te worden. En ja, dit soort initiatieven kun, kun je alleen maar zeggen. Ja. mogen zeggen natuurlijk. Ja. Nou goed, uh, Gert-Jan, hartelijk bedankt voor je, voor ja. je, voor je ja. medewerking. Veel ja, succes nee, nog in Noord. Tot, in Noord. Tot, tot hoe laat is dat? dat? De hele middag. Ik moet het om 11 uur openen. Oh, het is uh, ter hoogte van het oude gezondheidscentrum daar uh, in het midden, zo, achter het Vleemingplein. Uh, oh, ja. ja. Er wordt geschilderd, leuke dingen gedaan. En oh, leuk. Nou, leuk. Nou, daar kom ik zeker even kijken. andere mensen komen en we ja. zijn allemaal bezig met Nieuw-Noord, dus het staat echt ja. de aandacht. Dus ja. Leuk. Nou ja, een, een, een heel goed weekend even stand voor voor uh, nu ja. met die wandelaars en ja, morgen. Ja, zeker. 12 kilometer hard ja. wandelen. Ja, ja, dus, uh, maar inderdaad. doe je mee ook? Ja, ik loop 12 kilometer. Echt waar? Oh, keurig. Ja.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 een, een colaatje, een colaatje drinken toch, ja. ja, ja. Nee, helemaal je goed. Uh... Ja. Ja. Gert-Jan, mag ik jou hartelijk bedanken. Nog ja. een heel fijn weekend en uh, wellicht komen we elkaar tegen. Dank je wel. En succes met de kippentrap. Succes. Ja, bedankt. Oké, okay, bye bye. Goedemorgen Zandvoort. Elke zaterdag van 10 tot 12 uur met politiek, cultuur en sport op ZFM.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 Ja, en dat, is, dat geeft natuurlijk ook weer commotie. Ja, uiteraard. uiteraard. Ja, nee, dat is hartstikke leuk. En uh, nou, is, dat is een, een onderwerp wat, wat, uh, wat interessant is voor een toneelstuk. Maar uh, doe je dat gewoon uur, uh, kun je daar anderhalf uur mee vullen? Ja, het is ongelooflijk. Niet verwacht, maar tijdens een vergadering. Je, je kunt uh, nou, dat ontzettend lang uit. Uh, <laughs> ja, ja, ja. ja, ja, ja, ja. ja het, en het is zo dat. Um,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 op poten ja? zetten, maar zijn er, zijn er in het verleden wel toneelstukken geweest... die jullie zelf gemaakt hebben? Nou ja, Het ja, ja, afgelopen stuk nog, Hoogwater... De vorige, ja. Nelly ook Ik heb meerdere stukken geschreven voor onze vereniging. Ja, ja. ja. Dit goed is geschreven door Robert-Jan Proos. Is dit ja. een bekende schrijver van toneelstukken? Nee, nee, je kent hem allemaal niet. Nee. Maar het is, het is wel goed geschreven, wel, wel grappig geschreven. Of, uh... Ja, het is zeer grappig geschreven. Ja? Ja, je, en het, ik kan ook vertellen, het, het heeft ook een uh, zeer verrassend eind. Ja, is dat zo? Ja, een zeer verrassend oh. eind.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 Uh, ja dus die die regisseert nu ook ja vorig jaar ook ja. oké okay, die, ja. uh, die heeft wel meer stukken ook uh, ja zeker Ook ja, bij ons ja, ook voor ja. ons zelf een gezet zeer ja. dus die snel bij ons vereniging oh ja oh, wat grappig verbonden ja nou, leuk en ja. Hoeveel, hoeveel mensen doen er nu mee aan het uh, stuk zeven mensen ja. zeven oké okay, ja, zeven dan. spelers en dan nog wel de chorbaan dus huh. ging allemaal wel mensen huh. omheen en zo en... Uh, in onze, in onze totale toneelclub bestaat uit 35. 35, okay, ja, inderdaad. Maar die andere 28 moeten we weer even wachten. Nou, ze mogen, iedereen mag met jezelf een paar je mee willen spelen. En er waren nu ook echt maar 7 aanmeldingen. Oh ja, oké, elke Dus, ja, wel, oh. ja. dus dat, dat ligt echt helemaal ja. aan per stuk. En soms zijn er wel, er waren er nu iets meer aanmeldingen trouwens. We hebben nu wel in laat de laatste twee moeten zeggen dat even niet. Ja. Maar dan kijken we heel erg naar... Uh,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 En het was tot vandaag was het zeg maar voor de donateurs die kaarten konden kopen. En vanaf vandaag is het voor de vrije verkoop. Ah. En waar doe je dat? Uh, waar, waar via je uh, website kun je het gewoon bestellen: www.nl.nl. Maar niet ergens, ergens bij, bij uh, een dorp. Nee, de nee, nee, nee. nee. echt een website. Ja, okay, dus gaan we er. de tijd mee? Modern: ja, ja, www toneelhildering.nl Zonder streepje, hè? Ja, toneelhildering.nl ja, toneel ja. ja. En uh, straks in de krocht, hoeveel mensen kunnen dan uh, kijken? Heb je Waarschijnlijk er ook wel weer echt... 180, <coughs> 190 per avond. Toch wel? Ja. Okay. Ja. Ja, dat, het Want wel, die zaal blijft even groot als... De de zaal aandacht. wel, het podium wordt wel iets groter. Het kan ook zijn dat er iets minder mensen in kunnen, hoor. Misschien 180, ja, 180, weet ja. ik niet precies. Maar uh, het podium wordt iets groter. Dan ja, ja, ja, ja, ja. iets meer speelruimte. En de zaal zelf blijft verder wel... Uh,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 ja, het vind ik echt heel goed geregeld. Ja, want, uh, want ik had wel in het voorgesprekje, even, jullie, jullie spullen, uh, requisite, uh, kleding is wel, het ligt allemaal hier ja, op bedoel, de tol. Ja. Uh, dat gaat niet mee naar de krocht? Nee, nee we gaan wel repeteren in de krocht. Ja. Er komen natuurlijk nog twee zalen boven. Uh -huh. Dus we gaan repeteren en we, we kunnen echt wel requisiten daar kwijt voor tijdens de repetitie. Tijd, ja, maar echt, de koorbouw, daar, daar krijg je een andere locatie voor. Ja, daar zijn jullie ja. druk naar op zoek? Ja.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 Geen gekkigheid ja. van beide. En, je kunt je hier te plekke aanmelden. Ik kan me te plekken aanmelden, ja, en jij trouwens ook. Ja, maar dat gaan we uh, dat vandaag niet doen. <laughs> maar net <laughs> twee keer in de week repeteren. Dus Hoeveel? We wel aan. Ja, ja twee keer in de week. keer in de week. Gezelligheid, dus. oh, ja, ik, ben, ik ben niet zo goed in teksten. Oh ja, oh, nee, dat Ophouden. wordt wel een probleem. Ja, ja, ja. Hey, en weten jullie nu al wat je in december gaat doen dan? Nee. Of uh, staan we nee? een beetje aan het kijken nee, nu? We gaan een beetje aan het kijken. We hebben wel wat ideeën. Ja? We hebben nog niet, de leescommissie is nog niet bij elkaar. Gesprek. Maar wordt het een groot stuk dat meer mensen mee kunnen nou, doen? Nou, dat, dat hoop ik wel. Ja. Het ligt het ook aan of er veel aanmeldingen zijn, maar vaak ja. ja. in december wel. Dus ja. we willen wel weer een beetje echt ja, de klucht doen en ja. een beetje weer Maar als jullie de laatste jaren kijken, als je nu zo'n, wat, wat zijn het, 35 leden? Nee, zoiets, ja, 35 leden, ja. uh, is, is dat minder geworden uh, of, of meer nee, geworden de laatste jaren? Nee, qua leden niet. Uh, Donut Heurst, trouwens, dat gaat ook echt nog steeds mm. wel uh, hoog.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 Dat, dat is wel echt jammer. Dat is bij ons bij corona wel geweest. Oh, er is tijdelijk een, een, een jeugdgroep uh, We hadden, hadden altijd een jeugdgroep. Hoe jong ja. is de, de jongste lid nu? Sorry? De, de jong, oh, de jongste nu. Ja, ik, ik gok. Dat ben jij denk ik ja. al net al niet. Of, uh. <laughs> <laughs> ik gok dat de jongste... Oh, dan moet 25 is. Oké. Okay. Denk ik. Ja, ja, en, de, en de oudste? Zo. Ik wil zeggen 70, 80. Ik wil ja, daar ja, niet ja. zeggen. Ja, inderdaad een heel oud lid. Ja, echt waar? Ja, die, heeft het, uh, ja, die heeft de laatste twee ja. keer meegespeeld. En, uh, denk dat dat nou, heel erg goed. Ja? Heel erg goed. Peter Bluis, toch niet? Nee. Nee nee. Nee, nee, nee. nee, een grapje Peter. Sorry hoor. Ja, Willem bedoel jij. Ja, leuk. Leuk. Leuk. leuk in ieder geval dat, ja. uh, dat jullie dat weer gaan doen. Uh, uh, nou ja, goed. Kaarten kunnen aangevraagd worden op de vierde website. Ja. 11, 12 april. Allebei ja. om 8 uur beginnen ik aan. Kort over acht. De zaal gaat ja. half acht open. Oké. Oh, Oké, okay. okay. okay. ja, ja. Nou. nou. Uh, mogen, mogen we jullie hartelijk danken voor jullie komst. En, ja, en heel bedankt. veel succes met de verdere voorbereidingen. En uh, ja, vooral jij als hoofd, hoofdrolspel. Ja, zeer belangrijke rol. Ja, zeer, zeer, rol. zeer ja. belangrijke rol. En ik uh, niet met mij uh, loopt. Nee, te, uh, nee, nee. We gaan niet dollen met jou. nee, nee. nee. Nee, dat gaan we zeker niet doen. Uh, hartelijk bedankt. Uh, geniet van het mooie weer. Oh, Mooi weekend. Doen. Jullie gaan morgen bedankt ook uh, lopen. Hè. Jullie gaan die 30 kilometer lopen. Dat nee, gaan, gaan we ook nog even doen. Ja, de ja. De even de tussendoor. Hey, hartstikke bedankt. En uh, tot volgende keer. Dank je wel. Muziek. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM.